...toen tijdens een concert in Minsk vijftig gewonden vielen. In Ivoorkust zal de gearresteerde president Bakbo zich moeten verantwoorden voor de rechter. Dat heeft zijn rivaal, de gekozen president Ouattara, gezegd in een korte tv-toespraak. Bakbo werd afgelopen dag na een bloedige strijd van vier maanden... ...door militairen van Ouattara opgepakt in de bunker waar hij zich had verschanst. Hij is naar het hotel gebracht waar Ouattara zit. Volgens Ouattara is de persoonlijke veiligheid van Bakbo verzekerd... Na de arrestatie komt de nauwe nood worden voorkomen dat woedende de aanhangers van Watara de zoon van Bakbo lynchten. Verder zei Watara dat er een waarheid- en verzoeningscommissie moet komen om meldingen van misdaden tegen burgers in de afgelopen maanden te onderzoeken. De vroegere topatleet Carl Lewis wilde politiek in. Hij heeft zich verkiesbaar gesteld voor de Senaat in de Amerikaanse staat New Jersey.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 be the two of us. I, know, I think <laughs> So don't worry. I'll yeah. yeah. There's something